Reizigers moeten wel overstappen op station Brussel-Zuid-Midi. De trein rijdt alleen voor reizigers die al een gereserveerd ticket hebben. De Eurostar Brussel-Londen en de TGV van Brussel naar Zuid-Frankrijk... rijden morgen nog niet. De problemen op het Belgische spoor zijn het gevolg van het treinongeluk... in de buurt van Brussel, waarbij maandag 18 mensen omkwamen. Pas als alle treinstellen van de verongelukte treinen zijn weggehaald... kan het treinverkeer in België weer volgens het spoorboekje rijden.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 In Amsterdam mogen voortaan alle winkels op zondag open. Tot nu toe bepaalden de stadsdelen of de winkels in hun gebied op zondag open mochten zijn. Dat leidde tot concurrentievervalsing. De gemeenteraad heeft nu de hele stad tot toeristisch gebied aangemerkt, waardoor alle winkels op zondag open mogen zijn. In Den Haag hangt een crisissfeer rond de missie in Afghanistan. Overleg in de top van het kabinet leverde vanochtend niets op en de besprekingen zitten muurvast. PvdA-leider Bos eiste dat het kabinet het verzoek van de NAVO afwijst om langer in Oeruskamp te blijven. En premier Balkenende zei juist dat de opties ordentelijk moeten worden onderzocht, inclusief het verzoek van de NAVO. Na verluid wordt in P van A kringen serieus rekening gehouden met een crisis. Het weer, regen, trekt van het zuiden naar het noorden. In het noorden kan de regen overgaan in sneeuw. In het zuiden is het 2 graden en meer naar het noorden ligt de temperatuur rond het vriespunt. Morgen is het overwegend bewolkt en valt er af en toe wat regen. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZielfM in 2010, al 20 jaar live. FM. Met, met nu, u, ZFM Klassiek. Dag luisteraars, naar ons wekelijkse twee uurtjes klassieke muziek. We beginnen met onze serie.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 Finale vivace, maar non troppo.